1 uur. Gert Gluk met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft bij de nationale holocaustherdenking... namens de regering excuses aangeboden... voor het handelen van de Nederlandse overheid in de Tweede Wereldoorlog. Hij bood excuses aan voor het overheidshandelen van toen... nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn. Volgens, de regering is de, volgens Rutte is de regering destijds tekortgeschoten... als hoeder van recht en veiligheid. In 2000 verontschuldigde het toenmalige kabinet Kok zich alleen voor de kille ontvangst van Joden na 1945. In de nazi zijn ongeveer 6 miljoen Joden en honderdduizenden Roma en Sinti vermoord. De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met de schietpartij in het buurthuis in Amsterdam twee jaar geleden. Daarbij kwam de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchiki om het leven. Hij was volgens de politie een onschuldig slachtoffer. Een van de twee verdachten, een 26-jarige Amsterdammer... werd ruim een half jaar na de moord ook al opgepakt... maar kort daarna weer vrijgelaten. De andere verdachte is een 26-jarige vrouw. Hans Veilbrief en Alexandra van Huffelen van D66... worden de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Veilbrief is nu nog ambtelijk voorzitter van de Eurogroep. Van Huffelen is directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf... In Amsterdam en lid van de Eerste Kamer. Het duo volgt Menno snel op, die vorige maand aftrad vanwege de kinderopvangtoeslag affaire. de ouders werden daarbij onterecht als fraudeur aangemerkt door de Belastingdienst. China heeft bij directe handel en consumptie van een groot aantal dieren verboden... om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het verbod geldt voor markten, supermarkten en restaurants. De uitbraak van de ziekte begon op een vismarkt in Wuhan... waar ook illegaal andere dieren werden verkocht... Het longvirus heeft intussen 56 Chinezen het leven gekost. Zo'n 2.000 mensen zijn besmet. Onder meer ook in Canada, Frankrijk en de VS. Het weer: bewolkt, de graad of 6. Alleen in Limburg kan de temperatuur iets oplopen als de zon doorbreekt. Vannacht op steeds meer plaatsen regen, ook morgenmiddag weer regen. Een stevige zuidwestenwind en maximaal 9 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Wel oudje Er was er ook een Die met pak bij En die leek precies Op een jeugdkiek aan mij Weet je nog wel Oudje Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet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 Zijn ouders traden op met komische duetten. En Louis zong als achtjarige al op kermissen met zijn broer Hartog op de piano. En tot rond zijn dertiende trad Louis Vaak met zijn zus Rebecca op. Beter bekend natuurlijk als Rika. Ook buiten de kermers deden ze dat. Zijn na een ruzie met zijn vader ging hij als goochelaars hulpje mee naar Engeland. Maar kwam een jaar later en een illusie armer maar een pak ervaring kwam hij terug. En met zijn zus Rika wist hij zich een plaats te veroveren buiten de kermerswereld. Namelijk in het Pschoor. met onder andere een reisje langs de Rijn... gecoverd door Willeke Alberti in 1969 en Zandvoort bij de Zee. Ze gingen naar Amsterdam waar Davids met de uh, theaterdirecteur Frits van in Carré met veel succes een revue naar Engels voorbeeld opzetten. En Louis' naam was daarmee gemaakt. Hij zette het succes in 1909 voort in het gezelschap van Henry de Hal. En u hoort hem wederom, Louis Davids, met een nummer uit 1932 op de bergen. En trouwens, ik bedank nog even de score draaien voor het beschikbaar staan van al deze mooie muziek. Nu Louis Davids. Jan Lus, de conducteur... sprak op een zomerdag, Marie. Ik ga morgen met vakantie... en ik zeg, daar ben je, lijn drie. We gaan van de keer Is fijne week naar buiten. We gaan van de fooien. Onze horizon vermooien. We gaan niet meer naar Zandvoort... of naar scheveningen Want Daar zie je zoveel conducteurs... We gaan naar Zwitserland, Ze klimmen naar een Alpertop, gebonden aan een lijn. En Moe zegt me gaan lunchen aan de rand van een ravijn. Pa zegt poëtisch, kijk nou, die eeuwige sneeuw en ijsvrouw. Maar zegt hou je remise, ik zit hier te bevriezen. Hier klimmen we om sneeuw, te zien hoog naar een Alpertop. En als het hem ook omsneeuwt, roepen we werkelozen op Op de bergen. Op de bergen is het rustig en daarbij je vrij. Waar de alpentopjes en de edelwijsjes bloeien op de bergen. Een ontzaggelijke schreeuw. En wilde vader, help, zal ik weigeren, een leeuw? Pa zei, hij heeft geen manen. Hij grijpt naar de bananen. Dat is een gemstend drama. Let op het panorama. Wat mooi is het hier beneden, zo zei moeder onverwacht. Waarom hebben ons hier dan op die vluchtheuvel? gebracht? Intussen had het jongste kind een kruikje bols ontdrukt. En in de consternatie heel de inhoud opgelurkt. Pa zei, hij kan ik lopen. Dat jongen straal besopen, mama komt even nader en zei precies zijn vader. Mama geeft haar een opperkut en zegt hier stuk venijn. En met een fraaie boog vliegt haar gebit in het ravijn. Maar plots verschijnt de zon en kleurt de gletsjer toch wel rood. En alle worden stil, zelfs kleine Jan vergeet zijn brood. Maar toch Rossi mijne, wat fijn dat we hier zijn. Pa zegt diep asen halen, het zijn violette stralen. Ze voelen zich gegrepen als gevangen in een klem en zingen vol ontroering met een trilling in hun stem op de bergen, op de bergen. Zilveren maan als de twee geluiden. Toch altijd trouw, dat mag je wel weten. Diep in mijn hart, is er maar één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij? Zal je dat nooit? ...alleen met Diep in Mijn Hart. Daarvoor hoorde u de havenzangers met O Heide Roosje. En de volgende artiest is Henk Elsink. Geboren in Enschede op 20 april 1935... ...en overleden in Amersfoort op 24 februari 2017... ...was een Nederlandse cabaretier, zanger en schrijver. Hij begon in zijn kinderjaren met het maken van revues. En aanvankelijk volgde hij een opleiding tot uh, lithograaf... ...maar omdat de artiestenvak hem aantrok... ...deed hij mee aan een talentenjacht. Toen hij de eerste prijs won... Met de regionale talentenjacht, talentenjacht merkte komiek Frans vrolijk hem op en kreeg hij zijn eerste kans. In 1956 trad hij op bij Tom Manders in het revuecafé Saint-Germain-Dupré. Daarna, daarna werkte hij mee aan televisieprogramma's als Capriolen, Schertsboek en Ad en de Wonderlamp. In het begin van de jaren 60 deed hij twee seizoenen mee in het ABC-kwartet van uh, Cabaret van Wimkan en Corrie Fonk. hoort hoorden nu Henk Elsing met Blijf altijd praten. En goed in dorp op de Veluwe, daar woonde een beeldschone maagd die werd om haar schoonheid doorbeden jonglieden en huwelijk gepraat. Haar vader een arme takloner, verdiende een schamel stuk brood. Toch waren ze beiden tevreden al tevreden, de zorg en ook rood Een paar rom, een edelman voornamen Rijk, die vroeg aan het meisje haar vader zijn oogappel ten huwelijks. Zo werden zij een verloofd paardje, maar plotseling liep alles mis. De dagloner strookte in haas en hij moest in de gevangenis.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 op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Ter zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek en ome Jan zei, want is een juweer. Heb een flinke spaarpot, weet je, zeg ik koper twee, voor mij een en nog één voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommenschoen, met oma stil te kijken voor ze heen. Toen zei ze plotseling, zegt Jan, het is misschien een malle vraag, ik betaal het zelf, mag ik het dan ook heen?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 Ome Jan, de bij te staan door Tante Neel, als voorzitter was Jan nummer één. Zo kreeg dan iedereen een baan, en toen was het voor elkaar, oma rief ik, ga met jullie overal heen. En wanneer de rijden gaan, dan klinkt er langs de straat, altijd weer hetzelfde lied, luid gezongen in de maat. Op een Rolex, op een Rolex, zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op te stappen, en dan maar fietsen zonder brappen. Met een literje benzine ben je klaar, genoeg voor honderd kilometer kalmaar. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk ook dan met alleen maar oude Hollandstalige muziek. Echte oud-Hollandstalige muziek. Allemaal beschikbaar gesteld door Kordraai. de volgende artiest is een dame. Henrikje Imka Bijl, beter bekend als Imka Marina. Geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941... De Nederlandse zangeres en de artiestennaam Imka Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam Imka en de tweede voornaam van haar moeder Annemarie Marina. En Imca's uh, loopbaan als zangeres begon bij het zangkoor De Damster Wichter in Appingendam. En in 1950 kreeg ze haar eerste platencontract. En vooral in de jaren 60 en 70 scoorde ze hits, waaronder Viva España en Harlequino. En in de jaren. Volgde, ik toen de jaren volgden, nam het succes af. Maar ze bleven graag geziene gasten in het Nederlandse circuit. En die grote heer van haar en viva España, die hielp Marina op CFM Zandvoort. Lokaal omroep CFM Zandvoort. Na die mooie, warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles. Ik denk alleen nog Spaans. Heel mijn Kamerstraat van Rood en van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 naar De alve hand in hand in Holland lag nu om de baby's de zong en met dat jong, ja.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 de meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlijn, die zijn wel aardig om te zien. De meisjes van Londen, heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat, we, iets weeks en... It's hard, but they have a chance. Je arrived op a ball, naar a meisje ten dans. The Engel says, sir, I'm so sorry, but for the next fox not already engaged, now that I'm not so don't worry, la petite de mon maître is lang niet zo bleu, die zegt, t'es mon petit ben, hein? dansons dans mon vieux, and in Surabaya zegt menige vrouw, wanneer you the farts ons, adieu, ti la mau. En die van Berlin sagt zo'n um, fieber is schön. Avan Fox wordt mijn freund is mir lieber. Die dienen erin tanzen, weer water van straas. Maar bloed toch, die bent ganz in fieber. En in de Jordan, ik dank u me heen. Het spart me, u ziet dat ik zo transpireer. De meisje van benen die hebben dikke benen de meisjes van Berlin die zijn wel aardig om te zien de isjes van Londen die heb ik altijd leuk gevonden maar de meisjes uit de Ampelstad die hebben wat die hebben wat iets weks en Hard, maar ze hebben iets apart. En als je een vrouwtje in de zon verwacht kust. Of je handen maar daar je zou leggen. Dan zie je de volksaard zeer piepisch omlijnd. In hetgeen je die schatjes dan zeggen. Die Berlinerin. hast me die vrouwtje op Ik leef je glasje naar de achterste platst. De Engelse kijkt hier lang aan en zegt daarna. Alright boy. Tomorrow you will speak with papa. La vierde de brie met tés et vous, c'est n'y choc. Pour mon bras, est ça En in die jorda, zegt de meid, handen thuis, ga je uit of ik te je Zo'n stuk zagrijn, wat denk jij wel wie ik bin? Ga gauw in je graf staan, dan trap ik je erin. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlin, die zijn wel aan. Die, de Shakespeare's van Londen Heb ik altijd leuk gevonden Maar de meisjes uit de Amstelstad Die hebben wat, die hebben wat Iets weeks en iets hards Maar ze hebben iets apart Nou, nu hebt u het driemaal gehoord, dames en heren Nou zou ik toch zo zeggen, kunnen we dat vertreintje wel eens meezingen Allemaal nu, waar? Ja, daar gaan we De meisjes Benen, die hebben dikke benen, de meisjes van Berlijn, die zijn wel aan om te zien. De meisjes van Londen hebben het altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amsterdam, die hebben wat gedaan, die hebben wat iets reeks en iets harts. Maar ze hebben niets. Ja, alweer een plaatje van Louis Davids. Hij heeft er zoveel gemaakt. Dat uh, hè, als we allemaal gaan draaien, dan hebben we tekort aan uh, een uurtje radio. Louis David hoorde u met Meisjes van Wenen. En daarvoor Ambiona Serenaders met Meisje Lief uit 1956. En ik weet niet of het programma kent, nou ik denk het haast wel. Het Schaap met de Vijf Poten, een Nederlandse komische televisieserie uitgezonden door Caro. Met uh, toen de tijd in de hoofdrol Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongenwaard. En de eerste reeks werd in het seizoen 1969-1970 uitgezonden en werd door gemiddeld 6 miljoen mensen bekeken. De serie werd geschreven door Ellie Asser, de muziek was van uh, Harry Banik... En de serie leveren een aantal populaire liedjes op. Onder andere we zijn op de wereld op elkaar. De helpen niet waar. Het zal je kid maar wezen als je elkaar niet meer vertrouwen kan en vissen. En de serie woonde in 1970 de gouden televisiering. En het nummer vissen vind ik toch zo'n leuk nummer. Wordt hoort Adele Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard met het nummer vissen.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 Eindig wat ik nooit zou willen missen. Eindig wat ik nooit zou willen missen. Fisse. Fisse. Ik vroeg laat een kuddebeen naar het stadje Santa Fe en daar zag ik een schat uit Mexico. Zij zong in een Roomba band met talent, temperament en ik vroeg de afloop van de show. Ilona, Ilona, Ilona, zeg wil je met me mee naar Arizona?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 De kind zei werkelijk ja, ik zie nog goed gauw ben haar, Haar een spruit op hem een drempel droeg. Vaak nog zing ze op verzoek, leuke liedjes voor het bezoek. En dan denk ik steeds week haar vroeg. En lo Son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 vormden ze jarenlang het duo de Limburgse zusjes. Daarnaast vormden ze samen met haar man Jantje Hendricks... het duo Jan en Ria Hendricks. En als solozangeres pre pre presenteerde ze zich onder de naam Ria Roda. Ria Hendricks en Marielle. Dan brachten ze diverse platen uit. Ook nam ze in de periode 1957-1959 samen met Johnny Hoes... enkele singles op. Verder heeft ze een tijdje in Helma en Selma gezongen. U hoort er nu. Ria Roda met Als het Orgeltje speelt...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 is het geheim als je van elkaar houdt, als het orgel je speelt in de straat? Zien we weer de jaren, dat we kinderen waren? muziek brengt romantiek, waar weet wie oud oh, je dromen? Speelt, zien ze een beeld uit vroeger tijd weer komen? Als het orgeltje speelt in de straat, zien we weer jaren dat we kinderen waren. We dansen zo blij op de maan van die leuke liedjes, plotte melodietjes. Ons hart leeft steeds jong, ook al werden we op.